ten koste van Hoekschop 3 voor Barcelona. En die komt uh, weer van de linkerkant. Gaat indraaien zo te zien. Uh, met uh, voorin uh, de langere mensen van uh, Barcelona. Met Piqué en Busquets met name. Die zich uh, rond de penalty stip direct gaan begeven op deze corner van Iniesta. Bal draait voor. Wordt weggekopt door Paulsen. Dan moet er goed uh, worden doorgekopt. Dat wordt uh, uiteindelijk niet gedaan door Van Rijn. Waardoor druk blijft, maar Piquet wordt niet bereikt. Ajax kan eruit komen via Sikterson, Blind en Bojan. Maar Bojan staat alleen op een eiland. Uh, raakt de bal kwijt, maar de bal klutst richting Blind, die het goed doet. En Paulsen raakt de bal dan bijna kwijt. Raakt hem echt kwijt. En Moisander maakt een overtreding. Zegt, ik raak de bal. Maar daarbij blijkbaar ook de enkel van Alexis Sanchez. Uh, geen gele kaart, zegt de scheidsrechter. Ik geef je nog een keer een waarschuwing. En zo komt Ajax met een vrije trap goed weg. Het was te korte combinatie. En Moisander moest handelend optreden om erger te voorkomen. Alhoewel het nog een stukje van het doel was. Dat is het dus nu ook nog steeds. De bal ligt op een meter of, wat zal het zijn, 28 van het doel van Vermeer. Messi staat bij de bal. Ook Iniesta komt zich melden. En uiteraard weer Busquets en Piquet achterin nu in het 16 meter gebied. Kijken wat dit oplevert. Ja, het is weer het gevolg van een verkeerde te zachte bal van Palsen. Die we nog steeds niet bevalt in het eerste kwartier. Messi achter de bal, Iniesta achter de bal. Kort genomen. Iniesta gaat de bal voor het doel brengen. Daar komt hij helemaal aan de zijkant uit. Nou biedt Nijmars zich aan om eventueel te schieten. Maar daar komt geen bal. Die komt voor het doel, maar is onderweg aangeraakt. Het paasje van Adriano verdwijnt zo makkelijk in de handen van Vermeer. Die maar eens uh, gaat kijken wat hij met die bal kan. Meegeven aan Paulsen. Die aan de rechterkant nu wat uitkomt. Die durft de bal teruggeeft aan Vermeer, is hij daar heel blij mee. Want de stormen er nu wat op hem af. De bal naar de buitenkant maar weer gespeeld. Dens Die weinig ervaring en jong wel heel rustig oogt. Dat bevalt me zeer. De bal nu meegeeft aan Blind. Ja, dat is tikkie te hard. Dat is ook even miscommunicatie. Is die bal nou voor Blind of is die voor Boyles? De Boyles loopt vanaf de zijkant weg naar binnen. Blind hapert eigenlijk een seconde en komt niet op gang. En op het moment dat hij dan ten tonele verschijnt. Dan is die bal over de zijlijn gegaan. En heeft Barcelona die terug. Balbezit dus voor Barcelona. Maar dat is op het eigen 16 meter gebied. Valdes denkt, Goh, wat leuk dat ik ook een bal krijg. Want Ajax is daar nog niet in de buurt geweest. Laat dat duidelijk zijn. En het balbezit is voor Mascherano. Mascherano drijft met de bal op. Ajax laat zich weer terugvallen. Ter hoogte van de middenlijn. Dus niet op het 16 meter gebied. Maar houdt de druk vrij hoog. Waardoor ruimte zou kunnen ontstaan. Door een actie aan de linkerkant van het veld. Waar Ricardo van Rijn moet oppassen. En naar binnen dringt, Nog steeds balbezit heeft. Dan de bal speelt op de middenas... Waar de korte combinatie met Alexis Santjes en met Messi kan plaatsvinden. Het bal bezit nog steeds voor Messi, Messi, Messi. En daar komt hij denk ik. Nee, de bal uit de kluts En blijft die bal binnen? Ja, ook. En dan komt Ajax goed weg. Want dit was de eerste combinatie. Terwijl Vermeer de bal vrij paniekerig in de tribunes jas. Eerste combinatie waarvan je zag van, hé, hey, dat is uh, listig. Als die combinaties lopen in de korte uh, 1-2's met Alves en Messi in dit geval, dan is het link. Maar voorlopig, dus bij de 17 minuten, staat Ajax nog steeds op 0-0 in nou. Het gekke met die combinaties is dat je het eigenlijk ziet aankomen, maar je, het is, het is, niet is toch doen. niet te verdedigen. Nee. Het is allemaal zo ongelooflijk snel en het past uh, tot op de millimeter. En je denkt dat je er een voetje tussen of voor kan zetten, maar het lukt gewoon niet. En zo kun je eigenlijk in een, in een telefooncel zijn ze nog in staat om een elftal uit te spelen, heb ik wel eens de indruk. Neymar inmiddels aan de bal vanaf de linkerkant. Weer langs Van Rijn. Het gemak waarmee dat gaat. Maar dan is de bal te ver vooruit zich uitgespeeld. En heeft Van Rijn het lichaam goed gebruikt. Bovendien komt Vermeer voor de zekerheid nog maar goed zijn doel uit. En is dit eigenlijk ook weer opgelost voordat het echt een probleem wordt. Want wat hebben we opgeschreven? Twee schotjes van Neymar en van Fabregas. Dat de moment waarbij Sander de bal uit de doelmond weg moest halen. Maar echt de kansen, nee, nog niet geweest. Ajax durft ook nu van achteruit, terwijl het opgejaagd wordt... met echt veel risico de bal rustig van voet tot voet te laten Ja, het wordt wel opgejaagd, maar niet door het hele elftal van Barcelona. Dus is er tussen de linies door te spelen. Als je de eerste drie voorbij bent, dan is er wel ruimte om, uh, om iemand te vinden. Nu moet Vermeer weer oppassen. Vermeer krijgt de bal steeds aangespeeld. En ja, je vraagt je bijna af, dat zou een keer mis moeten gaan. Omdat... Hij zo wordt aangespeeld dat er steeds nog een Barcelona-speler in de buurt is. Maar dat geldt, het geldt voor Denswil die zomaar overneemt de bal van de voetenpakt van Busquets. En uh, op de helft is van Barcelona. Laten we eens kijken. Oh, dat is heel slecht. Speelt uh, Boyle samen, die staat er niet. En dan uh, zegt uh, Frank de Boer Spelen naar de andere kant. Daar stond het helemaal vol. Dus probeer aan de andere kant een overtalsituatie te creëren waar het aan deze kant te druk was. Maar inmiddels is dat alweer voorbij en is Mascherano weer in balbezit gekomen. En de bal gaat dan in de voeten van Iniesta. Iniesta, 10 meter over de middenlijn. Neymar aan de linkerkant. Ook leuk om te zien hoe Neymar en Ricardo van Rijn in het duel met elkaar gaan. En Neymar speelt de bal ook weer plichtmatig terug naar Adriano. Dan gaat de bal naar Piqué. Ja, nogmaals, ik zei het al eerder. Als een Nederlandse ploeg dit doet, dan zeggen we verdammen. Maar Barcelona speelt toch ook anders dan uh, tot nu toe... dan dat ik uh, van zich gewend ben geweest. Want het wordt wel het rondspelen. En we zagen net van een mooie 1-2. Maar het is allemaal vrij traag. En dus kan Ajax zich ook met deze lange bal erop instellen. Blind kan hem opvangen. Maar dan is de overname er met uh, Alexis Sanchez. Het opjagen van Borders heeft gezin En we krijgen weer het opzetten van achteruit. Weet je, Jack, wij zeggen hetzelfde omgekeerd... als we met het NL tegen Andorra spelen. Dat als het tempo niet hoog genoeg is, kom je er gewoon niet doorheen. O, nee, nu, wel. nu wel. Want uh, een 1 2 weer met Denmark en Messi. Messi wordt dan te val gebracht door Duarte op 20 meter van het doel. Terwijl de aanval eigenlijk al weer afgeslagen was. Omdat de combinatie tussen de twee heren wel plaats had. Maar Messi uiteindelijk met ballen al min of meer gedwongen de verkeerde kant aan het uitlopen was. Toen kruiste die Duarte die even zijn been liet staan. En nou heb je er eigenlijk wel een probleempje bij. Want uh, nou ligt die bal op een goede 20 meter. En nou moet er een muur geboetseerd worden. Moet Vermeer aan de bak om daar de regie over te nemen. En moet maar eens kijken of dit voor Ajax goed afloopt. Want uh, ze hebben er een paar die het kunnen. Messi voorop. Iniesta is er maar bij gestaan. Neymar. Nou, uh, oh, dat is niet Neymar. Die daarbij stond. Dat is Alves. Die loopt nu weer weg. Ja, Messi normaal gesproken toch. Ja, Messi. En dit zou wel eens het eerste echt gevaarlijke, vervelende moment voor Ajax kunnen worden. Twintigste minuut. Messi, bal op 20 meter. Gisteren scoorde Ronaldo drie keer in de wedstrijd tussen Galatasaray en Real Madrid. En dan weet je dat Messi er ook graag een paar wil inleggen. En dit zou een ideale mogelijkheid zijn. De beste mogelijkheid voor hem in die openingsfase van de wedstrijd. 20 minuten gespeeld. Messi met de handen in de zij. Bal ligt voor hem. Gaat in de korte hoek. En het is... Nee, ja. Vierde paal. Messi. Die zorgt voor... 1 tegen 0. Doelpunt na 21 minuten. Onhoudbaar voor Vermeer. De bal aan de rechterkant tegen de paal. En vervolgens gaat hij in het net. De band is gebroken. En laten we hopen dat Ajax hier geen knak van krijgt. Gewoon doorspeelt zoals het zou moeten spelen. Maar dat Barcelona door een dode spelsituatie op een 1-0 voorsprong komt... is eigenlijk illustratief voor de openingsfase in deze wedstrijd. Want voetballend waren ze er nog niet doorgekomen. Nee, het merkwaardige van deze vrije schop is dat je verwacht... als hij vanuit die hoek genomen wordt... een beetje Vanaf de, zeg maar, vanuit de schutter gezien een beetje aan de rechterkant. Dat je hem over de muur probeert in de korte hoek te krullen. Maar als je hem zo in de verre hoek legt, daar moet de keeper dan toch in ieder geval wat meer in de buurt komen. Heb ik de indruk. Hoewel deze zit wel zo ongelooflijk in de hoek. Wat dat betreft kon hij niet preciezer en niet strakker. Uh, ja, oké, okay, daar loop je tegenaan. Dat is uh, een, een momentje van ongeluk. Het is ook een momentje waarbij Duarte nog wel eens zal denken... zo slim was dat dus niet om daar mijn been te laten staan. Op 20 meter van het doel. Dat zijn ook momenten waar je van moet leren. En de volgende keer denk ik, laat ik hem dan maar de andere kant op lopen. Want nogmaals, Messi was op weg de andere kant op. Ajax 1-0 achter. Maar Ajax komt nu via Siem de Jong. De eerste kans voor Ajax. Misschien als Bojan de bal voortrekt. En wie kan er dan schieten? Niemand. Want ze lopen elkaar in de weg. Dat is pech voor Ajax als er een goede aanval is vanaf de rechterkant. Opgezet door Siem de Jong. Maar de voorzet in het strafgebied aankomt. Maar... Zoals we zeggen, daar lopen 2-3. Ajax ziet elkaar eigenlijk een beetje in de weg. Blind speelt de bal 10 meter over de middellijn naar Palsen. Ajax dus voor het eerst echt met een aanval. Nu Denswil, die een beetje paniekerig de bal snel weer terug speelt naar Paulsen. Zich niet realiseerde dat er voor hem zeker een terrein van 15 meter braak lag. Nu dan met Duarte. Duarte de bal naar Bojan. Ajax nu dus echt even spelend op de helft van Barcelona. Barcelona dat een beetje gaat jagen. Maar Blind wordt in verlegenheid gebracht. Speelt de bal nog toch goed naar Denswil. Dan Sander open naar de rechterkant van het veld. Er is ruimte bij Ricardo. Van Rijn. Van Rijn van de middenlijn. Nu uh, moet er eigenlijk iemand aan zijn. In de diepte. Daar komt er een paas van rechts achter naar links voor. Dat is niet zo'n handige bal. Veel te lang onderweg. Veel te hard bovendien. Boilersen springt nog wel om die bal binnen te houden. Voor de mensen die de radio wat later aanzetten. Inderdaad, Boilersen is vandaag links buiten. Dat is het uh, noviteitje dat de boer heeft verzonnen in de hoop dat dat... Zijn elftal dichterbij een goed resultaat zou brengen. Maar het is niet binnen te houden. Barcelona neemt over en kan komen. Vanaf de linkerkant met een paas naar Neymar. Van Rijn heeft voorlopig niet al te veel moeite met hem gehad. Hoewel hij elke keer naar binnen dribbelt. En dan wel iets kan. Ook ja, een leuke circusbeweging. En nog maar een schaar. En nog maar één. Siem de Jong moet helpen. Dan gaat de bal naar de buitenkant. Moet Adriano eigenlijk een voorzet geven. Maar wordt die door Ricardo van Rijn weer opgevangen. En gaat de bal weer terug naar Nijmegen. Want het blijft langzaam de opzet van Barcelona. Ja. Het is nog niet uh, verrassend. Maar dat zal ongetwijfeld straks gaan komen. Als de korte combinaties er komen. Als het tempo omhoog gaat. Als ze een tandje bijschakelen om in wieletermen te praten. Maar voorlopig uh, is men uh, nog aan het kijken. Waar de mogelijkheden liggen. Terwijl uh, Moisander nu een tikje geeft aan Iniesta. En Moisander nu de eerste man is met een gele kaart. Omdat hij al eerder werd gewaarschuwd. En het een optelsom wordt. Dat is, uh, ja, het het is geen regel, maar je ziet het heel vaak toegepast worden. In de 24e minuut, de eerste gele kaart. Mooi, Sander. En ja, je vraagt je dan toch wel af. Waarom op zo'n plek? Want het is een meter of twaalf over de middenlijn. Totaal ongevaarlijk. Dus waarom pak je daar nou je gele kaart? Ja, ik begrijp het ook nooit. Het is uh, alsof je in een soort drafje zit naar de speler toe. Die krijgt de bal. En net op het moment dat je aankomt. wil je die bal misschien van zijn voeten tikken. En is die bal net weggespeeld. En denk je, ja, nu tik ik maar door. Ik begrijp niet hoe dat werkt, maar. Je ziet het vaker. En dit zijn hele domme kaarten die je later in het toernooi nog wel eens zouden kunnen nekken. Vrij schoppenwils genomen. Bad de buitenkant. Neymar draait weer naar binnen. Geeft de bal aan Messi. Dat was althans de bedoeling. Daar zit Ajax goed tussen via Sim de Jong. Wil Sigtafson uitverdedigen. Loopt hij de bal eigenlijk zelf over de zijlijn. En is Barcelona opnieuw aan de bal via een ingooi die genomen is. En nu staan er in het centrum eigenlijk twee drie naar elkaar te kijken. Loopt Messi weer eens ouderwets uit de punt van de aanval weg zodat Denswil en mooi Sandermaars moeten kijken wie daar in hun buurt komt. Dat is dan nu Neymar. Messi even naar de zijkant. Waar hij nu vanaf de linkerkant de bal terug speelt. In de voeten van de centrale verdedigers. In dit geval van Mascherano. Ja, Bojan uh, staat wat, uh, als, als spits. Maar wel teruggetrokken. Dat dus is uh, de kruifdoctrine. Laat die lange mensen achterin. maar Of uh, althans de centrale verdedigers. Mascherano is niet zo lang. Laat die maar uh, proberen op te bouwen. En uh, vang ze dan maar op. Het, het probleem blijft dan wel dat je nu ziektos aan de rechterkant hebt. En dat is dan niet echt een man die met verfijnde techniek de bal lang in bezit kan houden en ook een goede voorstel aan geven. Maar goed, dat heb ik ooit een keer geroepen van Daddy van Aarden. Bij Polen-Nederland schoot er twee keer uitstekend voor. En daar scoorde Gullet uit. Dus laat ik dat maar niet meer roepen. Oh, misschien juist wel. Ricardo van Rijn met de balbezit. Dan een goede combinatie met Zietterson. Uh, ik zei het toch. Naar uh, Sien de Jong. Maar Sint de Jong kan er dan geen gevolg aan geven. En dan uh, gaat Barcelona er weer uitkomen. Maakt Zietterson een overtreding. En uh, is men daar hier niet echt van gediend? Dat is natuurlijk wel, Barcelona. Uh, zeker met Busquets. Als je ze raakt, dan voelen ze zich echt uh, in hun. Eer gekrenkt en, uh, en zijn ze heel snel aangeslagen, want ze zijn er niet gewend. En ik, ik propageer niet, propageer geen hard voetbal, maar ook uh, Messi wordt zelden of nooit door welke ploeg en door welke speler dan ook echt aangepakt. Nee, je hebt helemaal gelijk. Uh, over Ziegler stond nog één dingetje: die is natuurlijk in de begintijd bij Az nog wel uh, regelmatig gebruikt als man op de vleugel, totdat ze daar, geloof ik, interners zeiden: Ja, precies. zouden we die niet eens een keer in de spits moeten zetten? Want volgens mij hebben we hem zo ooit gescout. Maar die is volgens mij in het begin in zijn Alkmaarstijd vaak euh, op de vleugel te vinden geweest. Gevleugelde vriet. Balbe bezit voor Ajax in de middencirkel. Mooi Sander. Die zorgs van de middenlijn nu ziet dat de beweging is bij Sikterson. Die komt nu naar binnen toe. Sikterson krijgt een diepe bal. Die wil haasje over bij Mascherano. Mascherano laat het allemaal maar gebeuren. De bal is per slotverrekening al in de handen gekomen van zijn doelman Valdes. Dat is echt de meest zinloze speler op het veld tot nu toe. De keeper van Barcelona. Want die heeft in 26 minuten tijd werkelijk nog niet. Maar dat ook echt nog niet te doen was. Nee, Denswil zat er goed tussen. En Duarte zit tussen twee mannen in. Raakt de bal dan kwijt aan Alves. Maar Denswil uh, toont ze nu en dan echt uh, bravoure en bluff. Door zich uh, vroegtijdig in een duel te storten. En hij heeft al een aantal keer een hele goede interceptie gehad. Bouwt nu op via Pahlsen. Pahlsen die beter in de wedstrijd komt. De trilling lijkt uit zijn voet. En via Blind en Alves gaat de bal over de zijlijn. Halverwege de helft van Ajax aan de linkerkant van het veld krijgt Blind de gelegenheid om uh, in te werpen. Er staat een Noorse scheidsrechter die zegt, uh, wat mij betreft mag je ingooien. Blind denkt, uh, mag ik er zelf ook even over nadenken. Barjana Bo Borleser kan er niet bij komen. Duarte zit er goed bij. Botjan gebruikt het lichaam goed. Duarte gebruikt het lichaam goed. Dan uh, lijkt er een overtreding. Maar uiteindelijk blijft die bal in Ajax bezit. En via Blind en Sitoson... en aan de rechterkant met Ricardo van Rijn ligt daar ruimte. Maar eerst moest Sitoson de bal even vrijmaken. Hij zag het wel, maar had de bal nog niet onder controle. Nu via Palsen wellicht naar rechts. Of even kijken of of niet, of wel, of niet, en of wel, of niet. En dan gaat hij goed naar Ricardo van Rijn. Ja, wat beters maken. Halfwege de helft van Barcelona nu. Nu zou je eigenlijk moeten proberen om Adriano eens op te zoeken en er is voorbij te gaan. Dat durft hij niet. De bal gaat terug naar Paulsen. Het is uh, na ruim 27 minuten 1-0 bij Barcelona. Ajax de vrije schop van Messi via de binnenkant van de paal binnen. Barcelona heeft euh, nog geen kans uitgespeeld. Ajax ook niet. Maar dat kan misschien nu gebeuren. Als om wordt aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Bojan meldt zich voor het doel. Dan komt de bal. Hij glijdt weer weg. En die bal komt dan ook nog achter hem. Dan moet vanaf het middenveld bijvoorbeeld Boylussen erop afstormen. Dat doet hij wel, maar ook hij komt dan te laat ter plaatsen. Dan wil Barcelona uitverdedigen. En zet Ajax nu de drukte volop. En dat levert zwaar balbezit op. Ook via Paulsen die kan koppen. Dan komt de bal bij om terecht. En bij Siem de Jong die gaat het niet binnen, maar krijgt hem net niet mee. En dan rolt de bal over de achterlijn. En uh, krijgt Ajax een hoekschop te nemen. Dat is de eerste voor de Amsterdammers. En uh, laat dan maar zien dat je gevaarlijk kan worden. Dit is wel een beetje loon na werken van de afgelopen minuten. Waarin Ajax het ook heeft gedurfd. Om als Barcelona daar de bal heeft. Om echt met een elftal druk te zetten op de helft van de tegenstander. Het is opmerkelijk. Want je krijgt toch een tikje. Komt met 1-0 achter en denkt oh jee. Maar meteen daarna is Ajax in de aanval gegaan. En treft dan eigenlijk het zwakste gedeelte van Barcelona. Namelijk verdediging. Misschien ook nu schotje. Niet meer dan dat. De bal gaat meters naast. Duarte die haalt niet eens de achterlijn. En zo krijgt Barcelona de gelegenheid om twee meter van de achterlijn aan de rechterkant van het veld een in inworp te nemen. En Ajax zou daar Barcelona meteen klem kunnen en moeten zetten. En doet dat ook. De bal teruggespeeld naar Alves. Wordt opgejaagd door Boylissen. Slechte bal dan van Alves. En, uh, het, het, het is uh, heel vrijblijvend van, uh, van Barcelona. Of moet je zeggen dat ze een beetje verbaasd zijn door de durf die Ajax in ieder geval in die openingsfase heeft getoond. En zeker na de 1-0 achterstand. Nu bal naar Boylussen. Kan hij erbij komen? Niet echt. Kan hij blind bereiken, Ook niet echt. Maar Bojan heeft dan bij de punt van het 16-metergebied de bal gekregen. Boydersen moet dan een voorzet geven. Maar die wordt eruit gehaald omdat er scherp wordt verdedigd. Dan misschien met Bojan een eerste schot. En zomaar een bal die twee, drie meter naast het doel gaat van Valdes. En Bojan, die ik in ieder geval in deze wedstrijd al meer heb zien doen dan in de competitiewedstrijden, toont in ieder geval wat van zijn bravoure. En uh, zo nu en dan zie je ook wel wat van zijn klasse, maar echt gevaarlijk, laat dat duidelijk zijn, na een half uur is Ajax nog niet geweest. Nee, het ergste woord uh, dat er op van toepassing kan zijn, is wel het woord dat erbij past. Namelijk het is bemoedigend wat Ajax laat zien. Daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Dingen die bemoedigend zijn, een kindje van klop, klop, goed gedaan jongetje. Maar ja, het is, jong kind, ja zo is het. Uh, ik zit helemaal in die sfeer. Maar wat Ajax laat zien is wel bemoedigend. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik vind dat Barcelona echt op halve kracht speelt. Want die uh, gaan geen duel vol in en die verspelen de bal makkelijk en die geloven het allemaal wel. Bojan nu vanaf de linkerkant draait naar binnen, geeft een voorzet. Die bal komt met de tweede paal en dan gaat hij erin! Nee! Hoe is het mogelijk? De kopbal van Van Rijn die doorgelopen was, die wordt dan door uh, Victor Valdes gepareerd. Hij staat helemaal vrij. De paas die in komt drijven vanaf de linkerkant is werkelijk fenomenaal. Nu moet er aan de andere kant wat ruimte. Lijkt mij dat inderdaad buitenspel. De vlag gaat werkwaardig genoeg niet omhoog nee, voor Alexis Sanchez. Dat hij niet aan de bal kwam denk ik. Die maar. heeft Ajax gehouden. Maar wat een kans ineens voor Van Rijn. De grootste van de wedstrijd. In zekere zin. Nou ja, letterlijk eigenlijk. Een heleboel mensen hadden een bepaald scenario uitgetekend. Ik ook. En uh, Dit had ik niet verwacht. Na een half uur een 1-0 stand. Maar ook een uh, Ajax dat uh, met uh, bravoure voetbalt. En zich totaal niet laat imponeren door uh, de tegenstander. Door de 75.000 uh, 80 à 80.000 toeschouwers. Want het is inmiddels toch wel heel behoorlijk volgelopen. Maar Ajax speelt het eigen spel. En dat is hetgene wat beoogd wordt. Nu bij de. Middellijn is de bal van Boydus hard aangespeeld. Uh, maar Ajax kan ook combineren. Terwijl Duarte dan een duel krijgt. De scheidsrechter er dan niet tegen optreedt. Kan Ajax weer overnemen. Omdat Barcelona de bal ook weer kwijt is. En dan kan Moisander aan de rechterkant van het veld. Ricardo van Rijn vinden. Want Neymar wil één ding niet. Dat is namelijk verdedigen. En dus is er ruimte voor van Rijn. Ja dat hebben we zo even gezien. Want je kan daar zomaar vrij opduiken. En als Siglsonde vanaf de vleugel. Andere dingen van plan is, dan kun je een ongelooflijk gat trekken daar aan die rechterkant. Daar zou Ajax Vroeger van haar toch eens vermoeden kunnen profiteren. Rotbal van Blind, nu Dens wil, zit er half naast en dan struikelt. Sanchez merkwaardig genoeg zonder dat er een tegenstander eigenlijk echt in de buurt is over de bal. Die is hij dan ogenblikkelijk weer kwijt. Kan Ajax weer overnemen. Het is 1-0 voor Barcelona. Doelpunt Messi uit de vrije schop. Na nu ruim 31 minuten. De aanval van Ajax stokt. Piqué neemt over. Alexis Sanchez met een korte combinatie. En dan komt de bal naar Messi. De steekbal. En daar zit dan Ajax via Moisander tussen. Vermeer was ook ter plaatse. Moisander trapt de bal voor de zekerheid maar weg. Steekt wel verontschuldigd nog zijn hand omhoog. Omdat Vermeer die bal in feite gewoon had kunnen pakken. Alves op 9 meter van de corner verwijderd aan de linkerkant van het veld. Met Messi in een korte combinatie. De ruimtes zijn klein en dan is het gevaarlijk. Maar dit is duidelijk buiten het spel van Alves. Het gebeurt onder ons. We zitten heel hoog, maar op de 16 meter lijn. Maar het is een, uh, werkelijk schitterend om te zien. Want een hoge positie heeft als nadeel... Dat je soms zou moeten zoeken wie de spelers zijn die in balbezit zijn. Maar beide ploegen ken je natuurlijk vanuit je hoofd. Maar het is wel mooi om te zien hoe de tactische lijnen lopen. Daarom is het altijd voor een assistentcoach of een tweede assistentcoach mooi. Om dat een beetje aan te geven. Waar de ruimtes zijn. Vindt Palsen die ruimte ook. Bij Boylissen, de hoogte van de middenlijn. Wel. Boilersen wordt dan van de bal afgelopen door Alves. En dan is de overname te snel. Waardoor Barcelona nu gevaarlijk kan worden met Neymar. Neymar met het schot. En een goede, goede redding ook van Vermeer. Want het leek alsof Neymar de bal zou gaan spelen. Richting Alexis Sanchez. Maar kiest uiteindelijk voor de verre hoek. Vermeer had het goed gezien. En Ajax verdedigt uit via Blind. Blind die uh, de bal nu kwijtraakt. Uh, iets te veel balverlies heeft de ruimtes wel ziet en de vrijstaande mensen ook... maar niet altijd even zuiver is met zijn passing. Sowieso een fase waarin eigenlijk de bal vrij snel kwijt is. En dan komen de problemen vaak vanzelf. 12 minuten nog te gaan in de eerste helft. Maart dribbelt weer naar binnen. De bal teruglegt. Adriano gaat schieten. De bal smoort eigenlijk in de drukte in dat Amsterdamse strafstopgebied. Vliegt er dan weer uit. Bojan probeert door te koppen. Naar wie vraag je af, want achter hem staat niemand meer. En dan komt er een steekballetje van Busquets dat uh, door iedereen wordt gemist. Niemand rekende erop. Niemand wekte ook de indruk daar naartoe te willen. Die bal rolt dan door in de handen van Vermeer. Goede bal nu van Moisander. Tussen twee van Barcelona doorgespeeld naar Sime de Jong. Sime de Jong doogt van de middellijn. Draait weg van één, draait weg van twee. Overtreding tegen Sime de Jong. gemaakt dood van de middellijn door Adriano. Vrij schop voor Ajax. Dat op die manier weer even na een paar minuten. Waarvan ik toch echt vind dat ze wat makkelijk de bal verspeelde. Nu wel weer op de helft van de tegenstander kunnen uitkomen. En die bal gaat dan eerst terug naar Van Rijn. En dan naar Moisander. Barcelona zakt ook in. Nu, wat jij al eerder zei, dat zien we toch ook wel vaak... dat de voorste twee, drie nog wel wat druk willen zetten en de rest eigenlijk niet. En er wordt gesloten. hè? Er wordt gefloten, omdat men hier in het stadion... behalve die van Ajax, want die horen we zingen... toch niet zo heel tevreden is over hoe het allemaal gaat. En dat is best begrijpelijk. Ja, Bojan uh, met uh, Mascherano bij zich. Probeert de achterlijn te halen om misschien de corner uit te halen. Krijgt dan uiteindelijk uh, een uh, inworp mee. Houdt de bal goed onder controle... En uh, ik denk dat Frank de Boer ondanks die 1-0 achterstand... na 34 minuten buitengewoon trots is op zijn ploeg. Omdat uh, de ploeg uh, overeind blijft. Dus weliswaar achterstaat met die 1-0 door die treffer van Messinger... die vrije trap. Maar misschien nu kansrijk is. Nee, die gaat over iedereen en alles heen. Kan die bal binnengehouden worden helemaal aan de andere kant door Van Rijn. is daar Neymar bij. En Neymar gebruikt zijn lichaam goed. Bal gaat via de cornervlag over de zijlijn. En zo kan uh, bij de cornervlag daar achterin. Ajax weer Barcelona vastzetten. Maar zitten we wel te kijken naar een interessante wedstrijd. Een wedstrijd waarvan ik niet had gedacht... dat die zo zou ontwikkelen? Nee, ik eerlijk gezegd ook niet. Zeker niet omdat er uh, vooraf nog wel gespeculeerd werd over uh, grote uitslag. 5-6, 7-0. Dat kan zou nog, nog allemaal he. wel goed. Tuurlijk kan dat nog. Maar als je kijkt naar de eerste 35 minuten waarin Barcelona eigenlijk niet één grote kans heeft kunnen uitspelen. Gescoord heeft via een vrije schop die via de binnenkant van de paal door Messi is binnengeschoten. Dat Ajax daar in ieder geval wel een uitgespeelde kans tegenover heeft kunnen stellen. Namelijk de kop op van Van Rijn na een half uur. Maar deze Redding moest brengen het enige dat de keeper van Barcelona in feite ook gedaan heeft. Barcelona uiteraard meer balbezit, maar op een soort halve kracht in een tempo dat nog niet al te hoog is. Terwijl nu Barcelona wil uitverdedigen en Ajax echt met het hele elftal met alle veldspelers op de helft van Barcelona staat om daar de boel vast te zetten. Dat is gewaagd, dat is gedurfd. Je weet ook dat je ergens een keer ruimte weggeeft. En als er een keer een bal goed valt, dan ben je ook absoluut gezien met Neymar en Sanchez en Messi. Want daar zit snelheid genoeg in, maar voorlopig vallen die ballen niet omdat Aijs er ook voor zorgt dat die ballen niet kunnen vallen. Messi nu aan de bal vanaf de rechterkant. Blind moet verdedigen. Messi dribbelt zijn eigen straf op of zijn eigen helft erop. En verspeelt dan de bal. De bal bezit voor Palsen met Sictorsson. de Duarte. Duarte wilde de bal binnen doorsteken. Was geen onaardige bal. Maar Bojan kan niet bereikt worden. En dan krijg je een overname. Dan moet je oppassen. Buitenspel lijkt het aan de rechterkant. Alexis Sanchez mag doorgaan. En in het centrum is Messi. Maar die krijgt die bal niet goed aangespeeld. Het was in ieder geval een randje buitenspel. En ik dacht zelfs echt buitenspel. Ja, maar goed. Ook. Het is zo dat uh, die aanval uh, voorbij is omdat die uh, bal uiteindelijk over de achterlijn gaat. En uh, de overname is er van Denswil. En uh, terwijl uh, we nog keken of het wel of geen buitenspel was, kijken we maar naar de actualiteit. En leert ons dat Duarte in balbezit is, zoals gezegd. Uh, een paar weken geleden nog spelend bij Heracles. Nu spelend in kap nou tegen Barcelona met dit Ajax. Terwijl Denswil een beetje wordt opgejaagd. En één ding is ook zo. Het, het tempo van Barcelona ligt dus laag. Dus Ajax wordt in ieder geval conditioneel niet kapot gespeeld in deze openingsfase. Terwijl een goede is van Citruson richting Bojan. Bojan langs Mascherano. Bojan. Bojan dan met een balletje richting Citruson. Uh, Citruson tussen twee man in. En dan gaat hij Nee. Het is een enorme mogelijkheid voor Duarte. Een enorme kans van 16 meter. En Ajax krijgt kansen. Krijgt echt kansen. Nou, dit is de tweede. En dit is een beste mogelijkheid na nou, een uitstekende combinatie van uh, Stieftosson en Bojan. Die uh, nu dingen laat zien en een dribbeltje in huis heeft. En een passeerbeweging en een actie die ik hem echt in de visie nee, nog niet heb zien doen. Niet? Maar blijkbaar uh, zit het er hier als hij vertrouwd uh, op vertrouwde grond terug is ineens allemaal in en komt het er ook uit. Maar dit was een beste kans. Duarte schiet. valt pakt. En je denkt bij zo'n bal als je hem ietsje meer naar de hoek kan drukken. Dan zit hij er echt gewoon in en is het na 37 minuten 1-1. Maar dat is het dus niet. Zichtelsson wil wegdraaien nu van Adriano. Gaat naar de grond, zegt ik ben geraakt aan het, het hoofd. Gezicht, zegt hij ja. Daar heeft de scheidsrechter geen oog voor. De herhaling moet maar eens gaan uitwijzen Zometeen of dat uh, wel of niet ja, gebeurd is. Eens... Duarte We kijken nog even oh. op de monitor oh. terug naar de herhaling van Duarte. Het is echt een ongelofelijke kans. Dit is dat moment, ja, ik heb ja, inderdaad Ket een elleboogje. Want uh, de man die het doet is Adriano. En die draait eigenlijk in een soort pirouette snel om zijn as. En uh, wappert wat met de handjes. En die komt inderdaad in aanraking met Zichtelsson. Uh, zodat de scheidsrechter daar nu het spel even voor heeft stilgelegd. En Ajax een ingooi gaat nemen die nu terug gaat geven aan Barcelona. Hadden die netjes naar buiten gespeeld? Ja. De bal komt terecht bij Valdes. Die denkt, hé, hey, dat is mijn tweede bal van de wedstrijd. En uh, die uh, geeft hem dan gretig aan Piqué. Terwijl er uh, vrij matte stemming ook in het stadion hangt. Omdat het tempoloos is wat Barcelona doet. En het is echt onwaarschijnlijk. En Ajax kan zich daar dus steeds op instellen. Waarbij het natuurlijk wel zo is. Vanuit de tempoloze kan opeens een explosie uh, plaatsvinden. En daar moet Ajax buitengewoon alert op blijven. Door zichzelf uh, niet in slaap te laten spelen door Barcelona. Dat nog steeds aan het breien is op eigen helft. Met Piqué en Mascherano. Nu komt Sim de Jong uh, een beetje jagen op Mascherano. Bal uh, wordt dan gespeeld richting Fabregas. Fabregas naar Alves. Oh, dan uh, lijkt het een duwtje van Alexis Sanchez. En daar uh, is inderdaad de attente assistent, grensrechter, of scheidsrechter, ook getuige van... Uh, Vanwege het feit dat hij de, de vlag in de lucht steekt. De vrije trap genomen. En dan zegt Moen. Uh, daar is het niet precies. Dus uh, nu dan uiteindelijk de juiste plek gevonden. Denswil kan de vrije trap nemen speelt naar Vermeer. Vermeer kan hem naar de rechterkant meegeven aan Moisander. Zes minuten nog te gaan. Ongeveer in de eerste helft. 1-0 e de voorsprong Barcelona. Vrije schop Messi. Die na 21 minuten via de binnenkant van de paal buiten het bereik van Vermeer binnenviel. Ajax heeft twee beste kansen gehad. Een kopbal van Van Rijn. Een schietkant van Duarte. Na 30 en 37 minuten, het had maar zo 1-1 kunnen staan, maar dat staat het niet. Terwijl het nu het balbezit voor Denswil is, van wie ik al eerder heb gezegd, die bevalt me. Die was tegen Pex dat is wel even iets anders, maar toch. Pex was hij ook goed. En ook vanavond is hij rustig, en dat is knap op die leeftijd met zo weinig ervaring. Paulsen aan de bal nu, die laat zich opjagen. Ja, laat je dat gebeuren. Een beetje wel. Boesquets, hij moet de andere kant op lopen, dat doet hij. De bal terug naar Mooi Sander. En nu Densilvier met een prima paas nu naar uh, Duarte. Die moet nu wat meters gaan maken. Moet zich langs de tegenstander vurmen. Dat is goed. Krijgt een duwtje mee van de volgende en een vrije schop van de scheidsrechter. Dit is wel waarom Duarte daar denk ik staat. Omdat je weet, dat is wel iemand met gif. Die laat zich, als hij een duwtje krijgt, niet van de bal zitten. Die gaat door. En die uh, versiert op deze manier, op deze manier een uh, prima schot. Ja, hij heeft ook een aantal keren een aanval van Barcelona met een voetje dwars gezeten. Hij uh, kan inderdaad, zoals het zo mooi heet, van box to box spelen. En het was jammer dat hij uh, de kans die hij kreeg op 16 meter van het doel van de tegenstander niet uh, uiteindelijk. Benutten. Barcelona combineert nu, maar dat doet het allemaal op eigen helft. Waardoor Busquets uh, nu de bal kan spelen naar Piquet. Die halverwege de helft van Barcelona op de middenas van het veld de bal even naar Messi speelt. Die dus ook uh, diep uh, in het middenveld staat naar achter. Alves dan. Uh, Alves terwijl uh, ongetwijfeld nu gezocht gaat worden waar is Messi. Want het is eigenlijk altijd zo. Fabregas die ziet dan dat Messi in de dekking loopt. Waardoor de combinatie via Iniesta er is. Maar het is langzaam. Het is nog steeds bij de middenlijn. En dus voorlopig ongevaarlijk. Piqué kijkt of hij een lange bal kan geven. Doet hij niet. Fabric nu met Duarte bij zich. Doet Duarte goed. Zit daarbij. Krijgt een vrije trap tegen. Omdat Duarte er iets te scherp op zat. Volgens de scheidsrechter. En dus krijgen we een vrije trap voor Barcelona. 10 meter over de middenlijn. Met of vijf van de rechterkant van het veld. Dus wat dat betreft uh, geen gevaar. Bal gaat ook terug richting Marciana. We staan er uh, eigenlijk telkens veel stil. Als uh, Barcelona de bal heeft, dat is al een uh, eerste aanwijzing. neem maar nu vanaf de linker kant. Kan omdat iedereen stilstaat en niemand speelbaar ook alleen maar terugkaatsen naar Adriano. Dan gaat Iniesta nog wijzen dat de bal nog verder terug moet. Mascherano krijgt hem dan in open meteen met een diepe bal waar Boylissen wegkomt voordat Daniel Alves die is doorgelopen zoals eigenlijk altijd hoewel het valt vanavond nog mee bij de bal kan komen. Messi dan die legt een breed. Dan komt er een diepe paas van Fabregas. Die wordt onderschept door Ajax maar eigenlijk maar half toeg komt Messi met een zit nog aan de bal bijna. Die wordt dan door Sander weggetrapt en door Sigtorsson al dan niet bedoeld, via Adriano over de zijlijn gespeeld. Ingooi voor Ajax, 41 minuten op de klok. 1-0, nog altijd de voorsprong voor Barcelona. Doelpunt Messi, het balbezit voor Van Rijn. Van Rijn een beetje opgejaagd, moet Ajax oppassen, want hij komt in een vervelende positie. Speelt de bal even terug naar Vermeer. Vermeer dan richting Dentsville, ook dat is best gevaarlijk. Maar Dentsville draait goed weg en draait dan op de middenas. De bal vrij richting Siem de Jong. En dan van Duarte, goede bal richting Bojan. Bojan, terwijl Mooisander dat is die zich nu inschakelt. Aan de rechterkant van het veld ligt wat ruimte. Maar die is niet te behappen. In ieder geval die bal voor Sietersson. En ook daar lagen toch weer wat mogelijkheden. Omdat met Sietersson en Van Rijn er een overtalssituatie kan staan richting Adriano. Omdat zoals gezegd Neymar verdedigen niet echt leuk vindt. Maar het balbezit is weer bij Piqué. Het is stilstaand voetbal. Het is bijna niet om aan te zien wat Barcelona doet. Hoe gek het dan ook klinkt. Maar het is uh, niet het Barcelona zoals we dat uh, hadden verwacht en uh, herkennen. Want het is uh, traag, nu met Iniesta. Ja, maar nou spelen ze het afgelopen weekend ook een wedstrijd die ze in de 94 e minuut winnen. En ook daar heb ik Vlaarden ervan gezien. En ja. ook dat was niet geweldig. Het loopt allemaal nog niet zo. Men is hier ook helemaal nog niet zo tevreden hoe het gaat. Hoewel ze de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Levante wel met 7-0 winnen. Het was met rust 6-0. Doordat iedereen van, oh we gaan met Barcelona weer door waar we gebleven waren. Maar dat is in de wedstrijden daarna... Dat zijn dus drie competitiewedstrijden geweest en de twee wedstrijden om de Supercup tegen Atletico. Is dat niet het geval geweest? Die twee tegen Atletico eindigden gelijk. Die drie in de competitie die volgden op die 7-0 waren allemaal met minimale zegens. Twee keer 3-2 en een keer 1-0. Dus dat geeft al wel wat aan dat, nou ja, je mag niet zeggen dat de suprematie een beetje weg is. Maar dat het allemaal in ieder geval op zijn sas geformuleerd nog wel wat stroeve start kent in dit seizoen. Maar goed, ook nu staat Barcelona gewoon weer met 1-0 voor. Op slag van rust. Ajax heeft twee beste kansen onbenut gelaten. Via Van Rijn met het hoofd en De met de voeten. En krijgt nu via Van Rijn de kans om misschien opnieuw gevaarlijk te worden. Die de bal aanneemt vanaf de rechterkant naar binnen draait. En dan een paasje wil geven naar Zietersson. De bal verspeelt. En nou is het link. Want nou is Neymar met de bal weg. Neymar heeft twee verdedigers van Ajax bij zich. Zietersson laat zich goed terugvallen. Terwijl Van Rijn nu ook weer positie neemt. Maar de bal is inmiddels aan de andere kant. In de rechterflank beland bij Iniesta. Iniesta, Messi. Iniesta, Iniesta. Terwijl Paulsen al ligt, is de bal bij Neymar. Pak je hem wel of niet op de hand. Maar hij schiet hem niet. Geloven. En zo is deze kans voorbij gegaan. En zie je dus dat er vanuit niets iets kan ontstaan met uh, de bal die uh, uiteindelijk uh, door Vermeer gegeven wordt richting Sien de Jong. Siem de Jong een beetje opgejaagd. Bal heeft teruggespeeld. Teruggespeeld naar Vermeer. Die zich uh, geen seconde in paniek laat brengen omdat hij uh, gewoon heel rustig de bal aan de voet meegeeft. En Dens wil dan terwijl Duarte open kan draaien en de ruimte voor zich weet. Waar uh, Barcelona zich terug laat vallen. Het hoogte van de middellijn. En dus geen pressie vooruit geeft. Uh, voorlopig die 1-0 koestert. Als zijnde een voorsprong die men mee wil nemen richting de kleedkamer. En ik denk eerlijk gezegd dat Ajax dat ook graag wil. Want daar is moed uit te putten. Uit datgene wat we in die eerste helft dan hebben gezien. Bojan laat ze terugvallen uit de spits. Speelt de bal naar Blind. Blind, slechte bal. Hele slechte bal. Waardoor er een overname is. En je moet oppassen dat je niet vlak voor rust op een 2-0 achterstand komt. Met Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. En een goal. Nee, Vermeer. Messi mist van 18 meter. Een ideale kans. En een verschrikkelijke fout van Blind. Terwijl de Boer ook keer gaat tegen Bojan dat hij de bal verkeerd aannam. Ja, hij staat verkeerd en hij loopt niet goed. Blijkbaar niet volgens de afspraken, want de boer voetert Bojan werkelijk uit. En dat levert dan bijna in de laatste seconde van de eerste helft een doelpunt van Messi op. Maar dat blijft Ajax dus bespaard, omdat Vermeer goed in de weg ligt. Het schot leek me ook eerst niet al te moeilijk. Maar het is toch weer een kansje voor Barcelona geweest. Waar we dan nu toch in de eerste helft vijf, zes dingetjes van hebben opgeschreven. Niet allemaal even groot. Van Ajax heb ik drie dingetjes opgeschreven. Dat is een keer Bojan naast en de, de grote kansen die inmiddels al een aantal keren zijn langsgekomen. Terwijl nu een diepe bal gaat naar Boyles aan de linkerkant van het veld, komt er niet bij. Piqué neemt over voor Barcelona, de klok staat inmiddels op 45 minuten. Dat betekent dat we in de extra tijd zijn aanbeland als het bal bezit voor Alexis Sanchez is. hoogte Van de middenlijn. Die speelt de bal terug naar Iniesta. Iniesta naar de linkerkant van het veld, naar Adriano terwijl Fabricas zich aanbiedt. staat er vijf meter voor. Frank de Boer maakt het gebaar van uh, waarom extra tijd. Uh, dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat er twee uh, blivieren behandelingen zijn geweest. Althans niet echt, maar wel na een overtreding dat het spel even heeft stilgelegen. Balbezit dan uh, voor Moisander, die daar goed tussen zit. En uitstekende actie heeft, Moisander, met uh, een uh, heel mooi overstapje. En Ajax misschien nog op weg gaat naar een uh, aanval aan de rechterkant van het veld. Goed gedaan door Bojan, bal over de zijlijn gespeeld. En dan uh, is uh, Adriano daar boos over, maar het leek toch heel duidelijk dat de bal via de voeten... Van Adriano over de zijlijn was gegaan. Ajax heeft op eigen helft balbezit En nu kan het gaan rusten. Een eervolle tussenstand. Kan niet anders zeggen? Ajax staat slechts met 1-0 achter tegen Barcelona. Barcelona dat niet imponeert. Ajax dat naar de mogelijkheden speelt. En alleen door Messi werd geklopt. Een vrije trap in de 21ste minuut van een meter of 20. En die was te machtig voor Vermeer.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 e-matching bestaat 15 jaar. En daarom mogen zij deze maand gratis 15 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Waar vier jij de zomer van 2014? Boek nu op transavia.com slash vroegboeken. Dit is Radio 1. Het is bijna vier minuten over half tien. Renate Evers met het NOS Journaal.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 Jaar op het historisch lage niveau van 0,25 procent om geld lenen aantrekkelijk te houden. Rusland zal de VN-veiligheidsraad bewijs leveren... dat aantoont dat de gifgasaanval in Damaskus het werk was van de rebellen. Dat heeft de Russische minister Lavrov gezegd. Hij kent het bewijs dat afkomstig is van de Syrische autoriteiten... zelf trouwens nog niet. Volgens Lavrov heeft Rusland veel bewijzen... dat de opstandelingen in Syrië betrokken waren bij de aanval. Eerder vandaag noemde de vice-minister van Buitenlandse Zaken... het VN-rapport over de gifgasaanval bevooroordeeld. De inspecteurs zouden niets hebben gedaan met het bewijs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 Ja, goedenavond. Zojuist het uh, nieuws gehoord van uh, 9 uur. Het uitgestelde nieuws vanwege natuurlijk Barcelona tegen uh, Ajax. 1-0, e een uh, vrije trap van Messi in de 21ste minuut. Zo meteen over een, uh, nou, wat zullen zeggen, een kleine 10 minuten dan uh, gaan we daardoor met de tweede helft. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer in de, de Champions League. En daarvoor uh, zit Andy Houtkamp bij ons op de redactie... naar heel veel schermen te kijken en de andere wedstrijden te volgen. Is er iets wat eruit springt, Andy? Uh, ehm, even kijken. chelsea basel 1-0 met Van Ginkel, dus in de basis. Uh, die heeft nog niet veel uh, laten zien, alleen een uh, gele kaart gekregen. Het is geen superwedstrijd, maar 1-0 dus voor Chelsea. Uh, opvallend: Napoli 1-0 voor de Iguain tegen Dortmund. Rood voor Jurgen Klopp. de trainer van, uh, van Dortmund, wegens aanmerkingen op de leiding. Napoli dus 1-0 voor tegen Dortmund, Austria Wien, Porto 0-0. Atletico Zenit 1-0. Er wordt erg weinig gescoord overigens. Miranda, de maker van het doelpunt. En eigenlijk is er voor de rest uh, weinig gebeurd. Weidenfeller heeft ook nog uh, rood gekregen overigens... bij uh, de wedstrijd Napoli tegen uh, Borussia Dortmund. En dat betekent dat uh, Dortmund dus met 10 man... en een 1-0 achterstand tegen de Italianen speelt... waar Mertens op de bank zit. Uh, dus ja, voor de rest uh, Milan-Celtic... 0-0, een hele goede actie gezien uh, van, uh, van Milan. Maar voor de rest is dat ook een, een matige wedstrijd. Heel weinig wordt er dus uh, gescoord. Ja, klinkt een beetje saai eigenlijk zelfs. Ja, dat is het ook. <laughs> de leukste wedstrijd is Ajax om naar te kijken. De meeste kansen komen in die wedstrijd. Want voor de rest is het uh, niet veel soeps. Nee. Goed, zometeen meer natuurlijk van Andy. Een halve week na de glorieuze Davis Cup overwinning op Oostenrijk... kreeg Nederland vandaag te horen dat het in de wereldgroep is gekoppeld... aan finalist van het afgelopen seizoen Tsjechië. In een uitwedstrijd, ook dat nog. Een zeer zware loting, vindt Timo de Bakker. Maar aan de andere kant... Wij zijn ook geen makkelijk team om tegen te spelen. Dus als we ons allemaal uh, blijven ontwikkelen... en uh, een goede, uh, ja, uh, goede periode in december aan kunnen gaan uh, en hard werken... dan denk ik dat we allemaal stappen kunnen maken. En dan denk ik dat wij ook geen simpel team zijn. Ja, en ook uh, Davis Cup-captain Jan Siebring geeft als een van de eersten toe... dat het een uh, zware klus zal worden. Maar onmogelijk is het volgens hem niet. Nee, het is niet onmogelijk... Het is gewoon een hele zware loting. Het wordt, het wordt heel moeilijk. Het is natuurlijk zo als je een aantal toplanden erbij pakt. Je pakt bijvoorbeeld Servië of, of Spanje. Met hun nummers 1. Die zijn uh, bijna onverslaanbaar. Djokovic en Nadal. Precies. Uh, bij Berdig is, is een topspeler, laat dat duidelijk zijn. Uh, maar Berdig zal ook goed moeten zijn om van onze spelers uh, te, te moeten winnen. Uh, dus ja, dat moet hij altijd maar op dat moment dan nogmaals tentoon tentoon uh, spreiden. Dat weet je nooit. Ik zei het al, het is vlak naar Melbourne, dus het is allemaal wel afhankelijk natuurlijk ook hoe er in Melbourne getennist wordt. Hoe onze spelers in Melbourne spelen bijvoorbeeld, maar ook hoe Berg en Stepanek het doen. Stepanek die bijvoorbeeld de US Open wist te winnen in een dubbelspel, nou dat kan natuurlijk in Melbourne ook gebeuren. Hoe komen die spelers terug uit Australië? Hoe staan onze spelers ervoor? Al met al dingen die ik nu nog niet goed kan inschatten en die wel een rol kunnen spelen op de ontmoeting natuurlijk. Ben je veel blij met zo'n zo affiche? Ja, want we zitten in de wereldgroep en we doen met de beste landen mee. Dat is waar we willen zijn. En nu hebben we een kans om tegen, tegen zo'n topland te kijken... hoe het ervoor staat en waar we zelf staan. En die uitdaging zie ik wel. Jan Simmerink, zware loting dus voor de tennissers... tegen finalisten van het afgelopen seizoen Tsjechië. Goed, dan uh, zakken we even af naar België. Want daar ligt uh, Demi de Zeeuw onder vuur. Nou, met name bij Anderlecht. Uh, Na de 2-0-nederlaag tegen Benfica van gisteravond... schoof de Zeeuw de nederlaag volledig in de schoenen van zijn trainer. En dat is John van der Brom. Uh, volgens de Zeeuw zou Van der Brom de verkeerde tactiek hebben gekozen. Met name de eerste helft. Nou, Dat schoot dan weer in het verkeerde keelgat van de Anderlecht-manager van Holsbeek. Laten we eerst luisteren naar de Zeeuw, naar die kritiek. En vervolgens de reactie van Van Holsbeek. Ja, we staan niet goed, de verkeerde tactiek. En uh, ja, daardoor uh, ja, speelden we geen goede wedstrijd. En als je na twee minuten al een goal uh, ja, door een fout van ons uh, tegen krijgt, dan, dan weet je dat het een moeilijke avond wordt. Heb je daar dan de trainer op aangesproken? Je zegt uh, verkeerde tactiek. Nee, ik heb het niet op aangesproken. Maar als de trainer mij wisselt en de tweede helft een andere tactiek, dan weet je dat een verkeerde tactiek is. En uh, daar vind je moeilijk over te doen. Maar ja, het is kloten dat ik dan uh, weer het slachtoffer ben. En dat je dan uh, ja, zo'n soort van stempel krijgt, dan zie je wel van uh, de tweede helft ging het beter. En op dit niveau is uh, tactiek is van cruciaal belang. En als je niet goed staat, dan, uh, ja, dan lijkt het of je er niks van kan. en ja, dat, uh, dat gevoel was de eerste helft, denk ik. Wel, ik, heb, ik, ik heb nog niet met John van der Brom kunnen praten. Dus ik, heb, ik denk dat de Zeeuwen, de Zeeuwen en, en Van der Brom zijn Nederlanders. Die zijn heel direct, veel directer dan wij Vlamingen. En hij uh, ja, heeft uh, gewoon gezegd dat, dat het middenveld zich uh, in de tactiek van de eerste elf waarschijnlijk niet zo goed voelde. Uh, maar ik denk dat het vooral belangrijk is voor al die spelers die is voor de spiegel te staan. En vooral is de juiste analyse te maken van de wedstrijd die ze hebben gespeeld. En uh, ja, ik denk voor Demi de Zeeuw. Ik ben altijd een fan geweest van Demi de Zeeuw. Vooral uit zijn Ajax periode. En ik heb die de Zeeuw van Ajax op Anderlecht nog niet gezien. Radio 1 tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. Springsteen en uh, Hungry Heart. Het is kwart voor tien. We denken dat de spelers zo langzaam aan de hand weer het veld opdruppelen in Camp Nou. We gaan eens kijken of uh, Bart Stiglen en Jack van Gelder er ook zijn. neem aan van hier. Goedenavond nog. Brussert, een... ja. heb jij wel eens een speler het veld op zien druppelen? Uh, ja, zojuist bij okay. Ik Dus als zeggen, je gekeken had, heel... had je gezien hoe dat ging. Ja, ja ik denk je Moet je horen, kijk, dit is leuk. Ja. Dit is een zakje chips. Ja. Dat zijn Barcelona-chipjes. Echt, gewoon met het logo op het zakje van Barcelona. Ja, dan ben ik op Twitter kijken over hoe het zakje ben eruit benieuwd, je benieuwd, ziet. Het hartstikke smaak? ben ik dan benieuwd naar? Nou, nee, nee, ik heb ze nog niet gewoon, ik, maar, ja, ja. ik heb heeft zo snel geen kunnen dat onmogelijk proeven. Nee, keer naar binnen gerost. Zeg heren, eerste helft. Bol procession zie ik voor me. 57% Barcelona. 43% Ajax, Als we dat van tevoren hadden gezegd. We gedacht dat die uh, statistieken niet zouden kloppen. Nee, dat klopt. Uh, en Ajax heeft uh, in de eerste helft met die 1-0 achterstand weliswaar uh, heel aardig gevoetbald. Heeft ook wat kansen gekregen. Ik ben heel benieuwd uh, of Barcelona nu het tempo uh, omhoog gaat gooien. En of dat meteen gevolgen heeft voor de stand die op het scorebord staat. Die 1-0 achterstand door de treffer van Messi in de 21 e minuut had die vrije trap. Piqué heeft het balbezit. Tempo lijkt in ieder geval in de eerste minuut nog niet omhoog te gaan met Barcelona. Nee, rustig breed naar Masquerado. Barcelona zal toch in ieder geval het gevoel hebben dat het allemaal niet van een leien dakje ging in de eerste helft. En dat het ook wat stroperig voelde. En allemaal niet snel en makkelijk en uh, mooi en goed. Maar het is wel 1-0 door die goal van Messi... En dus zal Barcelona ook het gevoel hebben, ja, prima, winnen is winnen. En uh, zolang we voorstaan, vinden we het wel prima zo. Valdes wordt wat opgejaagd door Siem de Jong. Trapt de bal naar voren. Daar uh, komt hij in een soort niemandsland terecht. Daar is Moisander als eerste ter plaatse. Die geeft de bal breed mee aan Blind. Daar staat Barcelona nu wel wat druk. Maar weer zijn dat de voorste drie. En doen de middenvelds eigenlijk niet mee. Waardoor Moisander kan passen naar de rechterkant. Het gaat nog bijna missen ook. Omdat het voetje van Neymar uitgestoken werd. En daar botste de bal tegenaan. Maar Ajax houdt balbezit via Siem de Jong. Sim de Jong, korte combinatie, lukt niet. De overname voor voordat ziektes onderbij kan komen. Tempo lijkt nu wel iets omhoog te gaan met Fabregas. Fabregas is de hoogte van de middencirkel, maar temporiseert ook weer. Bij Ajax lopen zich twee spelers warm, Schöne en Serrero. Op het moment dat aan de linkerkant van het veld Neymar bezit heeft. Tien meter over de middenlijn. met Van Rijn bij zich. Neymar gaat er langs, maar uitstekende rugdekking is er van Moisander. Waardoor Ajax kan uitverdedigen en uiteindelijk gaat de bal dan de voeten van Neymar over de zijlijn. En kan Ajax halverwege de helft van... Zichzelf, dus van Ajax aan de rechterkant van het veld. De inworp nemen. Een inworp die genomen gaat worden door Ricardo van Rijn. Maar vrijstaan, dat zit er even niet in. Alhoewel, via Siktorsson had Ajax balbezit. En Duarte zit er goed bij. Ajax krijgt zelfs de inworp. Ja, voor wat betreft de warmlopers is het verhaal over Sime de Jong natuurlijk bekend. De boer zei gisteren op de persconferentie toen hij ook verklapte dat de jongen de basis zou staan. Ik hoop dat hij het een uur volhoudt. Dus uh, laten we zeggen, 60, 65 minuten. En dan zou normaal gesproken het kaarsje... Moeten doven bij hem. En dan uh, kunnen Seune of uh, Serrero of desnoods allebei, als je misschien met Duarte nog iets van plan bent om die naar de kant te halen. Ja, hij wil heel graag uitkomen. een, een linksbeen uh, ja, hij dat halen. Zegt, Ja, dat heeft hij gezegd. Uh, maar goed, uh, de twee heren dus als vervangers van De Jong. Bezig met de warming-up. De klok. Inmiddels in de tweede minuut aangekomen. De derde van de tweede helft. 1-0 nog altijd de voorsprong voor Barcelona. En de bal bezit achterin voor Denswil, die me in de eerste helft erg beviel. Heel rustig, heel goed. Heel bal vast, niet geïmponeerd, niet onder de indruk. Deze paas naar Bojan komt de hoogte van de middenlijn bij de Spanjaard terecht. En komt dan aan de linkerkant bij Blind uit. Omdat Bojan eigenlijk in de loop terug alleen maar die kant op kan kaatsen. Nu een paas geeft hij wel wat riskant oog tussen twee spelers van de tegenstander door. En uiteindelijk komt de bal dan weer voor de voeten van Dentwil. Gaat hij terug naar Vermeer. En uh, zo begint Ajax rustig met dus wel weer redelijk wat balbezit aan het bouwen van Laval. Paulsen krijgt de bal. Ajax combineert inderdaad de hoogte van de middenlijn met Siem de Jong. Siem de Jong is ziekterson. Ziekterson draait eigenlijk de verkeerde kant op. Wordt dan letterlijk van de bal gezet met de linkerarm door Adriano. De uitverdediger van Barcelona is riskant, maar gaat. En gaat dan uiteindelijk via Iniesta bij de zijlijn terechtkomen. Neymar. Neymar heeft Van Rijn bij zich. Neymar draait en probeert een vrije trap uit te lokken. Maar daar hoeft de scheidsrechter verder niet tegen op te treden. Omdat de bal wordt doorgespeeld via Adriano. Adriano dan naar de rechterkant van het veld. Fabregas op eigen helft nog steeds. Messi tussen twee linies inlopend. Duarte die pakt hem bijna de bal van de voet af. Messi moet even een sprintje nemen... En heeft dan nog steeds de bal tegen hoogte van de middenlijn, Maar het blijft tempeloos van Barcelona. Ja, het is uh, zoeken en puzzelen nu. Met Iniesta aan de bal komt er wel tempo in. van vooral omdat hij gaat lopen met de bal. Dan gaat de bal naar de zijkant. Komt er een voorzet. Alexis Sanchez bijna bij de bal. En die glijdt er net langs. Dan moet Vermeer zijn doel uit om de bal te vangen. Dat doet hij uiteindelijk voordat bij de tweede paal... nog andere gevaarlijk konden worden ook. En uiteindelijk de bal via een van de Ajax-verdedigers omhoog schiet. Terwijl Palsen nu in de opbouw... Voor een tegenaanval de bal op 20 meter van zijn eigen doel verliest. En dan zou Fabricas kunnen schieten. Na nou, korte 1-2. Dat uh, wordt een 1-3. Want de bal gaat nog een keer terug naar Messi die hem gaf. En dan had Fabricas gewoon moeten schieten. Maar dat ook wel een beetje Barcelona. Waarom zou je schieten als je ook nog kan combineren? Ja, Denswil zat er goed bij. En uh, daardoor uh, ging die aanval verloren. Terwijl Frank de Boer nu uh, wederom kijkt naar Schöne en Cerreiro. Maar die blijven voorlopig nog even warm lopen. Want Sien de Jong maakt nog geen aanstalten. Om uit het veld te gaan, hij heeft dus een tijd geleden, een paar weken geleden een klaplong opgelopen in een wedstrijd. Waar hij ook nog, of op een training, daarna nog heeft doorgespeeld in een, in een wedstrijd. En vervolgens is hij sneller teruggekomen dan hij niet had verwacht. Nu krijgen we een snelle bal, maar die is niet te belopen door Alexis Sanchez die over de achterlijn gaat. En zo zitten we inmiddels alweer in de vijfde minuut van de, de tweede helft. En heeft Ajax nog geen moeilijke situatie moeten doorstaan in het eigen 16 meter gebied. Is het ook nog niet gevaarlijk geweest aan de andere kant. Maar blijft nog steeds een elftal spelen met, met zelfvertrouwen, met rust. En in ieder geval het eigen niveau halend. En dat was het beoogde wat er Frank de Boer het over had op de persconferentie gisteren. En ook vlak voor de wedstrijd in het interview met hem had. Nu Bojan raakt de bal kwijt. Krijgt een vrije trap mee na een veel te fel ingaan van Boes Die het nog nooit eens is geweest met een overtreding die tegen hem werd gearbitreerd, maar in dit geval uh, overduidelijk. Hij duikt eroverheen, Bojan is kansloos... en de vrije trap voor Ajax is een gevolg van de actie van Boeskets. Het feit dat Ajax hier in ieder geval op een uh, laten we zeggen Nederlandse manier... meevoetbalt en behoorlijk in de wedstrijd staat... ondanks de 1-0 achterstand, dat is al wel aardig. Gisteren ging het op de persconferentie ook nog even over... wat de Fluvelen-revolutie is gaan heten... toen Ajax natuurlijk een paar jaar geleden ondersteboven werd gevoetbald door Madrid. Die 2-0 wedstrijd die voor je gevoel 10-0 had kunnen worden... Toen zei Kruiven dat moet anders. En toen zei. nadat de boer gisteren de vraag kreeg. ben je nou niet bang dat je met 5 of 6-0 verliest. morgen en dat je niks bent opgeschoten. Toen zei de boer. nou daar gaat het me eigenlijk niet eens om. Het gaat erom. je mag best verliezen. als je het dan maar op de Ajax-manier doet. We willen ons eigen spel spelen op onze manier. En of het dan 2-0 wordt of 5-0. of ja, dat is heel vervelend. Maar zij zijn toch echt beter. Dus dat je hier weinig kans hebt om te winnen. dat weten we echt wel. Maar doe het dan niet op de manier zoals wij vinden dat we willen voetballen. En voorlopig is dat toch een minuut of 50 al wel het geval. En dat zal de Boer bijzonder veel goed doen. Zesde minuut van de tweede helft. 1-0 de voorsprong voor Barcelona. De goal van Messi. Uit de vrije schop via de binnenkant van de paal. Uit de eerste helft. Een balbezit voor Mascherano. Die heeft wel gezien dat de beweging is bij Alexis Sanchez. Maar houdt in. Durft niet te passen, Geeft de bal mee aan Piqué. Aan de zijkant lopen zich ook inmiddels drie spelers warm van Barcelona. Dat zijn Xavi, Pedro en Song. Dus ook de coach. Dat Martino is niet echt tevreden over datgene wat hij ziet. Maar daar hoef je niet lang voor gestudeerd te hebben. Dat is duidelijk. Terwijl er nu een diepe bal is. Waar Boylussen er eerder bij is dan Alves. En dat is hetgene wat de boer heeft beoogd. Dat er dan misschien een snelle omschakeling kan komen. Nu met een goede bal gespeeld richting het 16 meter gebied. Duarte kan de bal niet onder controle krijgen. Omdat er goed werd gestoord door Mascarano. Maar die omschakeling was goed. En met name het storen van Boylanzen. ten aanzien van het doorkomen van Alves. Dat, uh, ja, dat geeft aan waarom hij in het elftal staat. Maar aan de andere kant zie ik toch ook wel heel graag Fischer er straks nog een keer inkomen, Die hier een behoorlijke naam heeft gekregen. Omdat hij... In de next gen, dus de jonge ploeg, een verleden jaar of het jaar daarvoor in ieder geval twee keer scoren tegen Barcelona. En dat haalde de pers hier. Bal bezit nu voor Neymar, halverwege de helft van Ajax. Komt de tegenstander voorbij. Van Rijn zet het op een lopen langs de zijlijn. Van Rijn loopt rustig mee. Dan moet Neymar inhouden, gaat de bal terug naar Adriano. Het gebeurt nu wel allemaal op de Ajax helft. En eigenlijk zeg maar op ongeveer 40-50% ervan. Nu krijgt Van Rijn een fluitsignaal te horen. Hij zegt het publiek Oh, omdat hij Neymar, die eigenlijk al een dribbeltje de andere kant op begint, nog even op de hakken trapt. Neymar kijkt verschrikt op, kreeg zo even al een tik te verwerken van Palsen en is in de tweede helft wat dat betreft niet de gelukkigste. Vrij schop voor Barcelona, terecht. Van Rijn heeft Neymar een handje gegeven, de vrije schop is genomen. Mascherano heeft de bal, weer gaat Alexis Sanchez naar binnen kruipen om zo ook ruimte te maken voor de rechtsback. Daar gaat nu de ballen toe, Daniel Alves zoekt Boyles op, punt van het gebied geeft een balletje breed, onderschept door Palsen. Palsen, terwijl er misschien nu wat ruimte ligt aan de linkerkant van het veld bij uh, Bojan. Boyan met Piqué bij zich. Bojan en Piquet. Interessant duel. Met nu boilers terug aangespeeld naar Paulsen. Paulsen open naar de rechterkant van het veld. Is geen goede bal. Komt recht achter Ricardo van Rijn. Sterker nog, komt in de voeten van Neymar. En dan krijg je meteen een situatie die je absoluut niet wil hebben. En normaal gesproken maakt Barcelona dit af. Waarin het niet dat Van Rijn uitstekend verdedigt. En van meer daarvan profiteert. Dus Ajax heeft uh, weer overgenomen. Goed verdedigd door. Uh, wel riskant van Van Rijn. Maar wel goed verdedigd. Ja, maar weer een foute paas van Paulsen. Dat loopt allemaal maar net goed af. De Jong. Breed. Nu trookt van de middenlijn naar Bojan. Die de bal naar de linkerkant breekt Naar Boilersen. Blind komt mee. Voor het doel verschijnt nu. Of in ieder geval de rand van het stadselgebied. Siegdalson. De bal ligt in de middencirkel eigenlijk nu bij Paulsen. Die wil ook naar de rechterkant van het veld. Waar Duarte opduikt. Slimme beweging. Daarmee is hij Adriano kwijt. De poort er volgens mij nog eentje ook. Dat moet je ook maar durven. Dat leek me boeskets. Als dat zo was, dan krijg je daar zo meteen een schop van. K uh, Busquets, ja, terwijl Busquets nu wel in de tegenaanval gaat met Barcelona. Busquets, 20 meter van de doel, je zou er ook eens naartoe kunnen lopen. Hij geeft de bal breed. En dan gaat er 2-0 komen. Messi, Messi, Messi. 2-0 voor Barcelona, omdat hij ijzingwekkend koel cool blijft. En zo zie je maar dat als je in de aanval gaat. En het ligt een keer open. En Busquets kan met zeven mijlslaars het halve veld oversteken. En heeft dan, terwijl ik zeg, hij gaat schieten. Het overzicht om nog te zien dat Messi daar op de rechtervleugel vleugel naar binnen loopt. Het paasje mee te geven. En dan weet je, dan staan er nog twee en een keeper. En dan doet Messi twee keer kappen en drie keer draaien. En dan wacht hij tot iedereen op de grond ligt. En dan schiet hij de bal in het doel. Zo kan ik het op de Playstation ook. Maar in het echt niet. Maar hij wel. Ik niet eens. <laughs> een klein zo wel. Uh, in ieder geval uh, ligt hij erin en uh, heeft Messi. Die zijn tweede treffer gescoord op deze avond. Ik zei het al, Ronaldo gisteren drie keer. En Messi wil daar absoluut niet voor onderdoen. Maar het was inderdaad voor de eerste keer een echte versnelling vanaf het middenveld. En Busquets die dan Messi weet te vinden. Waardoor één ding in ieder geval duidelijk is. Ajax gaat hier geen punt halen. Maar laten we hopen dat het blijft staan in deze wedstrijd omdat we pas 10 minuten in de tweede helft zitten. En gisteren bij de Next Gen. Dus de A1 van Ajax tegen Barcelona. Was het Ajax dat op een 1-0 voorsprong kwam. Vlak voor rust 1-1. En toen uiteindelijk in de tweede helft werd Ajax weggespeeld. En werd het 4-1 voor Barcelona. Kijken of het scenario hier in ieder geval voorkomen kan worden. Met Iniesta in balbezit. Busquets. Busquets nu... Terwijl tempo nu echt omhoog gaat. Iniesta. Iniesta naar Messi. Iniesta naar Messi. Messi. Iniesta. Iniesta naar Neymar. zit in het 16 meter gebied van Ajax. Neymar met een korte combinatie. En uiteindelijk via de knie van uh, Messi Scheelt het helemaal niks. Is echt een, een soort straatvoetbalactie. De bal van Neymar die voorkomt. En op het krietje van Messi die er echt ook zelf om moet lachen. Overigens was het gisteren exact 13 jaar geleden dat hij hier uh, voet uh, aan wal zette zou je bijna zeggen. Dat hij zich meldde bij Barcelona. Deze Messi die krijgt dus de bal uh, op de knie. En uh, via zijn uh, knie binnenkant Dijbein gaat de bal naast het doel. Ajax nu in de probleem hoor. Ja dat gevoel krijg ik ook nog een beetje. Hoewel Sieters Holt nu ontsnapt aan de rechterkant van het veld. Dat uh, brengt hem in ieder geval langs Adriano. Maar dan komt Boesquets mee verdedigen. En glijdt hij eigenlijk man en bal over de zijlijn. Dat levert Ajax een ingooi op. Het, uh... Is voor Ajax dat echt nou ja, 50, 55 minuten heel behoorlijk voetbal heeft laten zien. Het zou sneu zijn als je nou nu toch nog tegen een grote uitslag zou aanlopen. Dat kan natuurlijk maar zo. Dat zou Ajax uh, eigenlijk niet uh, ja, gegund zijn. Terwijl er nu een voorzet komt op het hoofd van Boylissen. Die kopt wel naar voorzet vanaf Sieftersson op het doel waar die bal heeft geen enkele snelheid en geen enkele vaart. Komt in de handen van Valdes. Maar alle hands aan dek en concentratie geboden. Want als je het nu weggeeft, dan kan het in een tijdbestek van een paar minuten plots helemaal anders zijn. Messi draait weg van Moisander. Krijgt een tikje mee van Moisander. Moisander Komt goed moet nog beter hoor. gaan uitkijken. Ja. Want die heeft dus al geel en maakte die overtreding heel dom op een punt waar het niet nodig was. Scheidzetter is dat niet vergeten, anders had hij misschien nu al geel gegeven. Dom. En nu loop je dus eigenlijk al op eieren. Omdat je in de eerste helft een hele domme gele kaart hebt gepakt. En nu ontsnapt hij toch een beetje. Balbezit voor Barcelona. Dat uh, zoals gezegd de tempo zo nu en dan wat uh, ophoogt. En dan uh, komt de Ajax ook meteen in de problemen. Nu het balbezit uh, ter hoogte van de middencirkel bij Mascherano. Mascherano. Terwijl uh, Messi zo nu en dan staat te gebaren. Ik wil hem wel hebben. Alexis Sanchez ook op de rand steeds staat. Van wel of geen buitenspel om aangespeeld te worden. Alves. Met Boyler voor zich Moet de bal even terugspelen richting Piqué. Piqué. Richting, Fabric, oh, richting Busquets. En dan uh, via Iniesta naar Adriano. Zijn aan de linkerkant van het veld beland. Korte combinaties nu. Nu zie je toch veel meer dat spel wat je gewend bent. Als het tempo nu ook nog omhoog gaat. Dan uh, wordt het echt problematisch voor Ajax. Piqué in balbezit. Piqué twee meter over de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld is Daniel Alves mee. Messi is uh, aan speelbaar op de vleugel. Die staat nu met het krijt. Als een schoener de bal weer teruggeven. Daniel Alves die is even weg nu. Alexis Sanchez komt in het strafgebied in balbezit. Vermeer moet zijn doel uit. Doet dat ook. Duwt. Alexis Sanchez het strafdoelgebied eigenlijk weer uit. Dan komt er een driftige schaar van de Chile. Maar schiet je daar eigenlijk niet zoveel mee op. Want er staat er in zijn rug. Eentje gewoon rustig te kijken. Tot dat afgelopen is. Nu wel een slimme combinatie. Met is achter het standbeen langs. Het lukt niet. Omdat Messi de bal met een schitterende sleepbeweging. Achter zijn standbeen langs. Wel bij Alves inlevert. Maar daar stokt het dan. Het gaat wel verder aan de andere kant. Cerreiro is de eerste ajax Die gaat invallen. En dat zal nu gaan gebeuren. Neem maar aan dat Sime de Jong er dan uit zal gaan. Ook met het oog op de wedstrijd van aanstaande zondag tegen PSV. Waar uh, in ieder geval uh, toch een beroep zal worden gedaan op uh, Sim de Jong. Een uh, belangrijke speler die inderdaad nu uitgaat. Zoals gezegd, uh, hij is nog niet 100% uh, fit om uh, 90 minuten te spelen. Hij heeft er 58 volbracht op het moment dat hij uh, wordt gewisseld ten faveur van Serrero. Uh, en dat is dan een uh, te verwachten wissel. Ajax dus wisselt. De 2-0 achterstand staat er. En uh, Ajax uh, moet uh, oppassen dat het toch niet, ondanks een hele bemoedigende eerste helft... En uh, overlopen gaat worden in de fase die er nog rest. Want het is nog meer dan een half uur. Maar we hebben het matchcenter met Andy. Waar, uh